2 uur, het NOS-journaal, Dik Ter Hark. De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof... wil een arrestatiebevel aardvaardigen... tegen de Soedanese minister van Defensie, Abdel-Rahim Hussein. Die wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid in de regio Darfur. Hussein was in 2003 als speciale gezant naar de regio gestuurd. Onder zijn verantwoordelijkheid werden er door het leger in Darfur... gruwendaden gepleegd. Daarbij zijn meer dan 300.000 mensen omgekomen... Meer dan 2,5 miljoen mensen sloegen op de vlucht. Het is nu aan de rechters van het Internationaal Strafhof... om te bepalen of er daadwerkelijk een arrestatiebevel tegen Hussein komt. In Brussel demonstreren tienduizenden Belgen... tegen de bezuinigingsplannen van de nieuwe regering. Omdat er ook veel tram- en busbestuurders meedoen... ligt het openbaar vervoer bijna helemaal stil. De nieuwe Belgische regering wil ruim 11 miljard euro bezuinigen. Drie vakbonden vinden dat oudere werknemers, werklozen en jongeren te veel de dupe worden. Volgens VRT-journalist Bruno Huigbaard zal dit niet de laatste demonstratie zijn. Het is in elk geval een duidelijke waarschuwing dat men niet van plan is aan de vakbondszijde uh, om het hierbij te laten. En ik denk inderdaad. Dat ook naarmate de economische crisis zich doorzet, dat er meer en meer begrotingsverzet zal komen. Niet iedereen is het met de demonstratie eens. 43.000 Belgen steunen de actie Wij staken niet van een Vlaamse werkgeversorganisatie. Die noemt de betoging onverantwoord en zegt dat de bonden een verpletterende verantwoordelijkheid op zich nemen als ze het regeerakkoord met acties onderuit halen. De politie gaat niet verder met kleine camera's op de helmen van politieagenten. Daar zijn sinds 2009 proeven mee gedaan, maar het systeem wordt voorlopig niet ingevoerd. De camera's op de helmen waren vooral bedoeld om geweld tegen de politie te voorkomen... en om verdachten te kunnen opsporen en vervolgen. Maar die doelstellingen zijn niet gehaald, zegt minister Opstelten. We zetten het nu niet door, omdat er natuurlijk ja, er is nog onduidelijkheid is over. De winst is niet direct aangetoond. Uh, en uh, je moet ook in de, inderdaad in de hele ICT-programmering voor de Nederlandse politie natuurlijk heel goed plannen. Dat hebben we geleerd voordat we beslissingen nemen. Opstelde benadrukt dat er onder politieagenten wel veel steun is voor het systeem. Hij wil bekijken of de camera's op de helmen later alsnog kunnen worden ingevoerd. De provincie Flevoland stapt naar de rechter... om alsnog 240 miljoen euro van het Rijk te krijgen. Dat geld was beloofd voor de aanleg van het natuurgebied Oostvaarderswold. Maar staatssecretaris Bleker ziet niets meer in het project. De provincie had al 140 miljoen euro geïnvesteerd in het natuurgebied... dat een verbinding moet leggen tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen. Flevoland weigert de gemaakte kosten voor haar rekening te nemen. Gedeputeerde Mark Witteman. Op het moment dat ik een opdracht geef aan de aannemer om een huis te bouwen... En het huis is bijna klaar en het dak zit er bijna op. En ik kom dan langs van laat maar zitten, want eigenlijk is het toch veel te duur. Dan zal die aannemer naar de rechter gaan en zal die daar ook gewoon gelijk krijgen. Als je een opdracht geeft voor iets, dan moet je daar ook de rekening voor betalen. En het Rijk zegt nu, we hebben het geld er niet voor. Maar dat hadden ze eerder moeten bedenken. De zaak tegen het Rijk dient donderdag. Het weer dan nog op Klaningen. Maar vanuit het noordwesten ook een aantal buien. Sommige met hagel. Temperaturen een graad of negen. Morgen is het onstuimig met vooral in de ochtend regen. We hebben verkeersinformatie. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Dat komt door een ongeluk tussen Leidsendam en, en Zoeterwoude. dorp is de rijstrook één rijstrook dicht en drie kilometer file is het gevolg. Andere kant op op de A4 richting Den Haag staat... tussen Roelofaar en Sveen en Zoeterwoude-Rijndijk, vijf kilometer. Dan op de A27 Breda richting Gorkum. Uitgelopen opruimwerkzaamheden tussen Geertruidenberg... en de brug bij Gorkum, 11 kilometer file. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. En ook daar staat een kijkersfile de andere kant op... richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 7 kilometer. Op de A50 Arnhem richting tenslotte tussen Heteren en knoopert Ewijk een file van 4 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. En Een hele goede middag hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Waar u van harte welkom bent trouwens om deze uitzending ook bij te wonen. Vandaag met Hugo Borst, bewonderd en gehaat als voetbalanalist over zijn nieuwe status als onbekende Nederlander. Gary van Pinkster over de vraag of China wel in staat is Europa te helpen. Oorlog voeren met robots, is dat ethisch of onethisch? Een debat, een rapper winnen, die bekeek de kinderfilm Dolfje Weerwolfje. Thomas Rinnen, directeur van het Pieterbaancentrum... is blij dat Breivik, de Noorse massamordenaar onto ontoerekeningsvatbaar is, verklaard. En econoom Jaap Koelewijn reageert op het verhoor van Noud Welling... vanmiddag door de commissie De Wit. Het journalistenpanel, Frits Barend, zoals altijd... de column van Justus Van Nul, heel veel satire... en prachtige live muziek, dit keer van Frederike Spicht. Vrijdagmiddag live. Vrijdagmiddag live. Yeah. Frederik Spicht en Bent. En u krijgt ze nog viermaal en dan natuurlijk ook langer te horen. U kunt reageren, kunt ons twitteren. Hashtag AVOVML. U kunt dus ook bekijken via de website radio ik zei het, hij werd bewonderd, maar ook gehaat om zijn vlamscherpe tong. Liet zich ook kennen als een hele romantische verhalenverteller... die tot tranen toe kan roeren. En dan ineens verbaast die vriend de vijand door van de een op de andere dag... te stoppen met al zijn tv-werk, studiovoetbal, de wereld uit door... vaders en zonen, hartgas en zelfs met zijn voetbalcolumn in het AD. Zat tegen een burn-out aan en hij is nu uit het voetbal. Maar is het voetbal ook uit hem? Welkom Hugo Borst. Goedemiddag. Om meteen maar met die laatste vraag te beginnen. Is het voetbal ook uit Hugo? Nee, zeker niet. Het spel zelf uh, kan me nog altijd bekoren. Ik ga naar Sparta. Ik voetbal zelf nog. En uh, ik volg het nog wel deels, hoor, op uh, Eredivisie Live en Studio Sport. Ik, ik, ik, uh, ik zie nog wel eens een flart van een uh, voetbalpraatprogramma. Ja, want ik las laatst uh, een interview met je... Uh, op het moment dat Nederland tegen Duitsland speelde. En toen keek je niet eens. Ik werd op uh, dat moment geïnterviewd. En uh, het was ook een vriendschappelijke wedstrijd. Die zijn doorgaans niet zo interessant. Deze had ik kunnen kijken omdat Duitsland is. Uh, ja, gedoodverfd Europees kampioen. Maar misschien wordt het ook wel Nederland of Spanje. Maar ik werd geïnterviewd, dus ja, dat ging voor. Dat ging voor op dat moment. Je hebt een, een, een, een, een trainingsjack aan van Sparta. Want dat is eigenlijk als het om voetbal gaat... waar je het meest mee bezig gaat. Uh, ja, dat uh, mogen we nauwelijks voetbal noemen. Sparta is afgedaald tot uh, uh, de Eerste Divisie we proberen wanhopig je terug te komen. Je blijft gewoon Eerste Divisie noemen ook, hè? Ah, Jupiler League, als jij dat wil. Nee, maar ik dacht dat ik op ik... de publieke omroep geen Jupiler League mocht noemen. Dus vandaar dat ik geen Jupiler League zei, maar Nee, ik vind dat zei, een vreselijke maar vreselijke naam. Juist, Jupiler League. Ja, ik vind Jupiler League ook een vreselijke naam. Dus ik ja. zeg geen Jupiler League, maar Eerste Divisie. Oké, okay, vanaf nu. Maar ja, ondanks dat blijf je gewoon hardnekkig fan... en zelf, zelfs actief betrokken ook bij de club, begrijp ik? Nee, dat, zo, dat zou ik niet zo samen willen vatten. Uh, daar ben ik ook nog niet geschikt voor. Want ik uh, ontstak in grote woede afgelopen dinsdagavond. Uh, er was een debuterende scheidsrechter. En die heb ik uh, uh, on bejeegd. Hij hoorde het niet, dus het maakt ook helemaal niet uit. Ik zat gewoon op de tribune. Uh, als ik een, een functie heb bij Sparta... en ik zou dit doen, dan zou ik mij onsterfelijk belachelijk maken... en de traditieclub, de, de schitterende herenclub Sparta uh, schaden. Dus ik ben er nog niet rijp voor. Ik schuif het nog vijf jaar voor me uit. En dan... Word je voorzitter? Ja. Word je zo'n bobo waar je tot, nee. tot altijd op gekankerd hebt? Nee, ik denk dat het anders kan. Ik heb 25, 30 jaar sportjournalistiek gedaan, voetbaljournalistiek. Dan zie je vooral hoe het niet moet. We gaan erover doorpraten zo direct. Over de sport, over voetbal, over jezelf. Maar eerst een lied dat Susanne Mathijsen over je schreef... nadat ze googlede op je naam. Wow, een belediging is als een zaadlozing. Wow. Bonsend bonkende slapen en dan flats de volle laag. De roest van tevredenheid. Maar in de auto terug steeds vaker een gevoel van spijt. Hugo op tv, nou negatief, bot, hard fel. Hij stopte dat beeld, klopte niet, maar wie is hij dan wel? Vroeger een onzekere dromer. Geboren in het mooie Rotterdam. Zwaaiend met zijn vlag op de tribune bij Sparta. Met zijn vader, een lieve wijze man. Wow, wow, wow, wow. Probeert een studie Nederland. Geïnspireerd door Jan Wolkers romans. Hij wist niet wat hij moest. De meisjes zagen hem niet staan. Zocht zich de pleuris naar God. Kan je nagaan? Hij vond zijn grote liefde. Er is inmiddels jarenlange echtgenoot. We staan nu voor hem, en Hij is een zorgzame vader voor zijn licht autistische zoon. Hij heeft het hart op de tong, net als hij. Maak de ontroerende tolk over vaders en zonen, is begaan. Bij de kinderen is Gerard empathische wereldverbeteraar. Maar daar buiten toe de karikatuur van een kankeraar. Maar bovenal is Hugo een schrijver. Laat hem schrijven in de anonimiteit. Heerlijk. Geen voetbal, geen tv, wel nog op de radio. Die lieve verlegen klootzak. Hugo. Hugo. Clap your hands. Oh. Hugo. Yeah. Hugo. Susanne Mathijsen, Sera K. en Milou van Bodegraaf over mijn gast Hugo Borst. Moet er iets uh, rechtgezet worden nog? Een aanleiding? Nee, want ze hebben mij uitsluitend uh, geciteerd. Uh, ze hebben alle interviews nagelezen en uh, het klopt allemaal. Ik sta nog steeds achter mijn woorden. Een lieve verlegen klootzak. Ja... Dat klopt wel aardig, ja. Kijk, uh, als je op televisie uh, bent, dan uh, bestaat het gevaar... dat je een karikatuur wordt. Uh, wat het beeld dat van mij bewaard is gebleven... is toch de man die uh, snoeihard uh, net onder de knie kwam aanscheren... met gestrekt been. En ik uh, denk zeker te weten dat ik wel meer ben dan iemand die, uh, die slacht. Want als je tussen die twee moet kiezen... tussen dat lieve verlegen of een klootzak... Nou ja, kiezen, uh, kijk als ik... Wat iemand... past meer bij je? Nee, beide. Uh, het is prettig om af te rekenen. Zeker als je wordt losgelaten in een uh, wereld die vol is van hypocrisie... Uh, uh, uh, winstbejag, uh, verwende krengen, noem maar op. De voetbalwereld wordt geleid door Sepp Blatter. Nou, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Dat is een schurk, dat is een, een dictator, een kleine fascist. En uh, het is mij niet gelukt, ik heb er echt lang in geloofd... Dat ik hem weg kon krijgen met mijn gebrul vanuit een studio in Hilversum. Met dat mijn je invloed vanuit heel stukjes in de krant. Hilversum helemaal tot Zebblad zou ja, reiken Dat dacht ik. Dat heb je echt gedacht ook. Ja. Ja. Het is als je toch nog even over jezelf dan, want je zegt van nou het is allebei hè. lief, leeg, maar misschien soms ook een klootzak. <laughs> uh, uh, iemand als Nico Dijkshoorn bijvoorbeeld, die noemde je een Jankerd, een, een, een hele emotionele jongen. Past dat ja. ook? Nou Nico kent mij vrij aardig en. Uh, mensen die wel uh, tot mij zijn doorgedrongen, die vinden mij uh, zachtaardig. En da daar klopt dan uh, ongetwijfeld wel van, ik durf mezelf wel zachtaardig te noemen. Maar ik ben ook een vreetaard. En waarom zou je niet beide kunnen zijn? En nogmaals, dat zinde mij niet aan televisie, uh, dat eenzijdige beeld. Ja, toch zegt Wil, Wilfried de Jong bijvoorbeeld, dat die, die, die, die, die vrede kant dan, of die harde kant... dat is maar 20 uh. tot 30 procent van je. Ja, gelukkig maar. Want anders zat ik in de bak. Als het meer was, ja, dan, dan ga je. Zo erg is het, dan... het nog wel. Nou, ik, ik moet wel uh, opletten dat ik aan een zelfbeheersing doe. Ja, in, in, het, in het verkeer kan ik ook behoorlijk uh, uh, niet roekeloos zijn, maar uh, snel aangebrand. Uh, ik moet me echt beheersen om, om geen middelvingers op te steken. En dat lukt me ook steeds beter. Daar ben ik ook al bijna 50 jaar voor. Dat is toch ook geworden. de leeftijd een beetje? Ja. Je, hebt, je, hebt, je bent uh, abrupt gestopt hè, met je werk voor tv uh, no. vooral. En, en, en uh, met je column als voetbalanalist dan. Uh, dat had te maken met wat je net zegt. Uh, nou ja, de naïeve gedachte, ik ga die voetbalwereld veranderen. Maar dat kan helemaal niet. Nee, dat, uh, dat uh, is natuurlijk licht overtrokken. Natuurlijk wist ik ook wel deep down dat ik Blatter niet van zijn zeteltje uh, vandaan kreeg. Want hij deelt daarvoor gewoon heel slim uh, envelopjes uit. Door, en daardoor gaan mensen op hem stemmen. En ook in Nederland heeft Michael van Praag namens de KNVB... Uh, een stem uitgebracht op uh, een, een langere regeerperiode van uh, Seb Blatter. Ja, als je dat allemaal overziet... Uh, er zijn ook verschrikkelijke boeken over de beste man verschenen. Door vrochte uh, journalistieke meesterwerken. Maar de man zit er nog steeds. En dat is eigenlijk wel maatgevend voor de voetbalwereld an sich. Internationaal, ja. maar ook nationaal. En dus je wist wel je ziet die, ook ja? deze week wat er gebeurt, uh, deze week en wat er bij Ajax gebeurt. Dat is natuurlijk van een treurigheid. He, dus deze week, de afgelopen maanden? Deze weeken, maanden zei of, ik, ja. Je had dus niet het idee dat je z Blatter weg kon sturen. Uh, <coughs> maar is het wel dat je vond dat je te weinig bereikte... met ja, wat je als voetbalanalist. Nou, deed, Het was een combinatie van uh, factoren. <coughs> ik was er ook wel uh, klaar mee. Ik was moe. Vorig jaar, november, was ik doodmoe. Ik bleek tegen een burn-out aan te zitten. En ik merkte ook dat ik de laatste jaren... met steeds minder plezier afreizen naar de studio. Of ook met minder plezier een stukje in het Algemeen Dagblad schreef. Mijn voetbalcolumn. Um, nou ja, dan, als je iets niet meer leuk vindt, dan moet je ermee stoppen. Mijn credo is toch wel dat als je iets doet in het leven... doe het dan gepassioneerd of laat het anders na. Ja. En dan kan je er wel blijven zitten voor de poen of uh, uh, voor de ijdelheid... Maar als je, als je dan in de spiegel kijkt, dan word je ook niet vrolijk van jezelf. Er werd, er werd met verbazing op gereageerd. Euh, euh, met, met, zo, door sommigen met gejuich, hè, als ze je, je niet zo leuk vinden. O, door anderen weer met onbegrip, zo van geef mij die problemen. Weet je, een beetje lullen over voetbal, veel geld vangen. Gaat die stoppen? Ja, dat zijn allemaal normale, normale reacties, ik snap dat wel. Wat snap je eraan dan? Nou ja, dat sommige mensen opgelucht vinden dat iemand met een grote mond uh, van TV verdwijnt. Ik heb natuurlijk ook aan, aan de mailtjes gemerkt dat uh, sommige mensen uh, ja, moeite hadden met mijn uh, verschijning. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die, die vragen of ik in hemelsnaam weer terug wil komen. om uh, het televisieprogramma uh, ja, van meer spanning te voorzien. Ja, het is, want is het, is, het, is het een beetje slap lullen? Of. Uh... Is het, nou ja, het gaat goed beschouwd natuurlijk helemaal nergens over. Uh, uh, het is uh, uh, voetbaljournalistiek, maar de factor amusement is uh, misschien wel 30%. Uh, procent. En ja, je merkt dat uh, in de voetbalwereld zijn ze niet gezegd... met een heel erg groot gevoel voor humor en vooral relativeringsvermogen... Dus uh, als ik eens iets zeg wat altijd oprecht gemeend is... maar soms ga je dan iets te ver, je chargeert... dan, wordt dat, uh, ja, dan trekken ze dat heel slecht. En daar komt dan commotie van. En juist die commotie uh, in de voetbalwereld zelf... ik heb een aanvaring gehad met Bert van Marwijk uh, anderhalf jaar geleden. Ja, dat kostte mij zo ontzettend veel energie. Niet alleen tijdens de uitzending, maar ook erna... Um, ja, ik ben daar niet uh, geschikt voor volgens mij. Ik ben daar te gevoelig ja, dat uh, voor. Dat ging over Wesley Sneijder, hè, of hij wel of niet goed in de groep lag. En nou, en vooral, de... hij, hij moest eruit. En, maar mijn informatie was gedateerd. He, dat was alweer maandjes zes, zeven oud. Ja. Wesley had, had inmiddels uh, zijn Jolante leren kennen en was helemaal getemd. Maar Maarwerk zei tegen jou, uh, Hugo, je bent niet goed geïnformeerd. <coughs> ja, dat moet je natuurlijk nooit zeggen tegen <coughs> iemand. Want uh, uh, als nou, niet ik tegen was er... jou... Nou, nee, maar je kunt aannemen dat iemand in een televisieprogramma, als hij dat, dat, als hij dat zegt, dat hij dat ook wel zeker weet. Ik had natuurlijk mijn bronnen, dat klopt ook, maar het was gedateerd. Hij had slimmer geweest als hij had gezegd: luister Hugo, volkomen juist, maar je informatie is licht verouderd. Gedateerd. Ga ja. gedateerd. Ah, je ja, tegen kritiek? Um, Jazeker. Ja, tuurlijk. Ja hoor. Nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is niet vanzelfsprekend. Het is een, uh... Nee, maar met kritiek is het zo: de eerste seconde komt het hard aan en daarna. Uh... Als je heel eerlijk bent, dan, dan zit er altijd een kern van waarheid in. Of als het niet klopt, dan, dan haal ik mijn schouders op. Dan denk ik van ja, de mensen snappen het niet of kennen me niet. Ja, nou, jij zegt, ik vroeg, is, is het een beetje slap lullen? Je zegt, ja, het gaat in de voetbalwereld natuurlijk nergens over. Tegelijkertijd heb ik niet de indruk dat jij zomaar een beetje slap uit je nek gaat zitten lullen... als je voor zo'n programma nee, bent. Nee, maar ja, het, het, is een, het is een vakgebied, een specialisme, uh, waar je natuurlijk niet al te... Uh, belangrijk over moet doen. Ik, nee, maar ben je al goed... heel moe van bent geworden. Ik bedoel, ja. het, het moet toch ook enige inspanning vergen, blijkbaar. Nee, heel veel inspanning. En, en juist de nasleep, de boze mensen in de voetbalwereld... of de mensen die keken, dat kostte mij gewoon energie. En daar had ik geen zin meer in. Dat, dat is allemaal zonde. Je kunt zoveel meer leuke dingen doen met je tijd. Ik wilde gewoon lekker rust, stilte. En dat lukt nu aardig. Moest je afkikken? Nou, ik merk dat ik nog steeds uh, moet afkikken. Ik kijk uh, uh, met een behoorlijke regelmaat nog uh, televisie. Maar het wordt wel allengs minder. Maar dat maakt ook wel deel uit van een, een grotere gedachte. Ik... Dat is zelf kijken. Maar ik bedoel, uh, afkicken van het, van het BN'er zijn. Van het zelf op tv zijn. Nee, de aandacht want, krijgen. Nee, want mensen herkennen mij nog steeds wel. En dat is uh, doorgaans altijd prima of leuk. Ik uh, sta iedereen altijd keurig te woord. Er is helemaal niks, uh, niks mis mee. Maar ik bedoel, ik ben uh, aan het afkikken wat betreft nieuws. Ik kom tot de conclusie dat als je radio luistert, televisie kijkt... kranten leest, er klopt helemaal geen snars van. Wat wij allemaal uitvergroten... en ik noem mezelf ook nog maar even journalist... dat is totaal bezijnende waarheid. Dat zie je nu? Nu je afstand nou, ja, nee. neemt? Luister, uh, alles, gaat goed. alles gaat goed. En wij leggen altijd maar uh, wij van de media leggen altijd maar de nadruk op wat er fout gaat... In, in, ja, maar ik bedoel, dat zie je nu? Wat, ik bedoel, dat is iets wat, wat een verwijt in ieder geval... wat al heel lang natuurlijk, hè, naar richting journalistiek gemaakt wordt. Nou, dat, dat dringt nu tot mij door. Maar goed, ik heb ook maar uh, HAVO gedaan. Waarom zie je dat nu dan? Nou, kennelijk omdat ik in een uh, fase van bezinning zit. En, en is het, want... Ja, toch... jij wist het eerder, maar... Nou, dat die kritiek, die is niet nieuw. Ik bedoel, je, de journalistiek richt zich altijd op de negatieve dingen. Ik kom ook eens kijken naar de goede dingen. Ja, en maar goed, jij loopt de dingen hier ook uit te vergroten. Voor hetzelfde geld nodig. Jij wil een middelkoop weer uit om uh, weer te gaan klagen over de, de eurocrisis. Kijk, die man die kan ik nou echt niet meer zien in de media. Die onruststoker. En ik neem hem eventjes als personificatie. Ja. Maar, oh, oh, wat zijn we origineel in Hilversum. Hoe vaak deze man langskomt met zijn onheilstijding... dat het allemaal fout gaat, ja... Ik kan, dat, ik kan dat echt ik kan dat niet meer aan. Als maar, iemand... En dat, zijn, dat waren ook de mensen waar je zelf regelmatig mee aan tafel zat, ook in al die Ja, programma's. Ik, heb hem ja. Ook, ik heb hem ook een keer bij de wereld draait. Door heb ik hem ook de maat genomen. Ik zeg, wat nou crisis? Ik heb net een paar laarzen van 300 euro gescoord, man. Zeur niet zo. Maar wat vind jij maar dan... Hij is, hij, hij is typisch als hij jaagt de mensen uh, schrik aan. En uh, mensen nemen uh, uh, programma's op televisie of, of op radio of kranten. Daar gaat een glas water. Niks aan de hand? Neemen nemen ze veel te serieus, joh. Dus, um, maar ik, wil, ik ja. wil de nadruk leggen. Ik ben ook gaan schrijven nu voor, voor de krant. Ik schrijf een kroniek over de gewone dingen. Waar we allemaal niet hysterisch over uh, hoeven doen. Maar verwijt je dat dan ook die programmamakers die... Middelkoop, zoals wij dat hebben gedaan, maar, maar ook jou uitnodigen... om al die mensen weer al die meningen te laten oh, ja. geven? Ik heb ook vaak daar gezeten. Uh, en dan wordt er geacht dat ik mijn mening geef over passend onderwijs. Jij vroeg het net aan mij, wil je wat zeggen over passend onderwijs? Toen dacht je van, ja, ik weet er toch net te weinig van... om daar mijn mening over te geven. Dus ik heb gepast voor passend onderwijs. Ja, waardoor... Ik vind dat er te veel mensen uh, op televisie zijn die wat roepen... maar eigenlijk weinig weten. Ik ben voor specialisten... Ik wil graag geïnformeerd worden, ik wil graag verrijkt worden. Ja, en, en ik zie vaak van... Yvonne ja? Jaspers wat zeggen over iets. En ik denk van ja, daar zitten we toch niet op te wachten. En toch heb je tien jaar aan meegedaan ook zelf. Ja, nee, dat, dat klopt. En verwijt je dat dan de mensen die jou daarom ook uitnodigden? Want ja, dan vragen we Hugo nee, ik, ik en dan ik krijgen verwijt, we weer een fijn ik, professioneel ik statement. Niet. Ik verwijt het niet, want dan, dan word ik weer zo ernstig. Ik, ik constateer het alleen. En, uh, nou ja, het, het kan best wat origineler bij de televisieprogramma's. En, nou, bijvoorbeeld de wereld draait door, doet dat wel. Ik zie die, die internetjongen bijvoorbeeld, zo'n jong ventje... dat uh, voor het voetlicht mag nog Dat vind ik dan leuk. Dat is een volstrekt onbekende jongen. Ik kan even niet op zijn naam komen. Ik ook niet. Maar... Het wordt van alle kanten geroepen nog een keer. Weet Alexander Clubbing. Ja, dat vind ik dan ja. leuk. Zo'n jongen wordt ontdekt... en die uh, heeft iets zinnigs uh, te melden. Ja, over Julian Assange gisteren nog... Precies, ja. dat vind ik goed. Je, je, goed, laten we het dan over je boek hebben we net verschenen. Eerst een verzameling columns uit het AD en uit Hartgras. Uh, nou, dat is eigenlijk een afsluiting van een periode. Inderdaad, dat is 16 jaar de beste columns die ik heb geschreven. En daar, dat is wel een dwarsdoorsnede van mijn ernst en luim... Uh, over de voetbalwereld. En ik schrok er af en toe wel eens van... en daarom heb ik ook uh, mezelf genoodzaakt uh, om er een stukje onder te schrijven. Ik becommentarieer mijn eigen columns met de wetenschap van nu waarbij eh, soms blijkt dat je eh, de, je eigen columns ook met de, van de nodige kritiek voorziet. Ja, ja zeker. Ja. Nee, maar dat, dat toont alleen maar aan... dat wij eh, soms op het moment zelf eh, helemaal niet nieuws op waarde kunnen schatten. Er wordt vaak overdreven. En dat gaat niet alleen over voetbal zo, maar dat, dat, is, dat is in het algemeen zo. Ja, het, wij kunnen totaal, ik bedoel, we melden wel wat nieuw is, maar de vraag is of het nieuws is... Het meeste wat je terugleest, laten we nou eerlijk zijn... je komt terug van vakantie, je kijkt de krant in... en je denkt van, oh, heeft dat gespeeld? Of je kijkt zes weken later, wat is er eigenlijk daar en daarmee gebeurd? Toch waren er heel veel mensen die het juist heel erg goed vonden... dat jij die hele voetbalwereld van kritische kanttekeningen voorzag. Eh, Johan Derksen, eh, collega van je... die was ook eh, in die zin teleurgesteld met jouw besluit om daarmee te stoppen. Het boek heet ook Kappen. Hij zegt, ja, ik ben nou ongeveer nog de enige en het is juist zo nodig. Ja, maar ik ben teleurgesteld in Johan dat hij... Uh, reclame maakt voor een, een, een, een dubieus bedrijf. En het ergste is nog dat hij de marktprijs heeft fysiek. Want hij, je kunt er 2,5 ton voor krijgen en hij doet het voor 50.000 euro. Is het echt waar? Een hele slechte move van Johan Derks. Niet te geloven, hij kent zijn eigen waarde niet. Nee, slecht onderhandeld. Daar had ik een beter bedrag voor hij, hem uit kunnen slepen. Hij zegt, ik heb me 25 jaar, heb ik me, uh, letterlijk zegt hij de pleur geschreven... zonder dat ik serieus genomen werd. Mm. Ik kom één keer op tv en ik word ineens voor vol aangezien. Dat is toch dan ook de kracht van het medium, of niet? Dat kun je dan toch gebruiken? Nee, maar ik heb het even over de keuze voor het product... En ja, heb... nee, even los van die commercial. Het, gaat mij het is een even slechte over... commercial. Heb jij Johan Derkse <lacht> autocue zien doen? Ik heb ik nog nooit zien doen. Dat vind ik zo slecht. <lacht> het, het verraste mij, uh, om het maar zacht uit te drukken, ook dat je deed. Als uh, zware <lacht> criticus. Ja, gaat... en, en dan nog voor, voor een fooi. Ja. Ja, dan doe je dingen niet goed. Ja, dat wist ik niet. Maar het gaat er mij even om. Of het, of het toch effect kan hebben, in, of het nou de voetbalwereld of de politiek is... om daar, zoals jij dat ook deed, kritisch over te zijn. Waarover? over die wereld. Ik bedoel, hij zegt, het is juist uh, een nuttige rol die je uh, kan spelen. Nee, maar Johan is je, natuurlijk... Ik vind Johan. je voor je vijanden. Ik vind Johan de televisiepersoonlijkheid van de, van de laatste jaren... als je maar met een korreltje zout neemt. Johan is natuurlijk 50-50 als het gaat om journalistiek en amusement. En zijn onafhankelijkheid is natuurlijk ook qua kruif ernstig in het geding... zoals je straks ook Frits Barend hier hebt... Ja. Uh, die je natuurlijk ook niet serieus kan uh, bevragen over Johan Krijf. En dat zeg ik met alle respect, want ik waardeer Frits zeker, maar niet op dit punt. Hij is te partijdig. Veel te partijdig, zeker. Jij, jij bent dat niet? Nee, helemaal niet. Nee, ik hoorde Johan Derksen zeggen uh, over die affaire uh, Kruijff. ja, Van Gaal was inderdaad de beste keuze voor Ajax geweest... maar ja, Johan Kruijff zit er nou eenmaal. En ik denk van, als nou Johan Derksen, toch uh, voetbalgeleerde... zegt dat Van Gaal een goede keuze zou zijn, maar Kruijff zit er... zou Kruijff dan niet? Uit liefde voor Ajax. Moeten vertrekken? Ja... Maar Kom. Jij weet beter dan, dan, dan ik hoe dat zit tussen die twee. Dus, uh, en dat de kans dat dat gebeurt vrij klein is. Jij zegt, ik ben niet partijdig. Betekent dat dat je voor allebei bent of voor geen van beiden? Nou, ik wens Ajax het uh, beste toe. Ook vanuit uh, Rotterdam. <coughs> het doet mij uh, verdriet om, uh, om Ajax te zien verworden tot een soort CDA. Een politieke partij die bijna geen zetels meer overhoudt. Als je nu zou... Gaan kijken wat het electoraat van Ajax is. Nou, dat, dat is behoorlijk uitgedund. Ik was heel blij vorige week dat uh, Kenneth Vermeer in Frankrijk een paar geweldige ballen eruit hield. Daar heb ik nou oprecht van genoten. Want ik denk, ja, daar gaat het om. Met een paar schitterende reddingen. Uh, de held worden van dat moment. En het gezeur en het politieke gekonkel uh, eventjes vergeten. Maar dat zijn genoeg van. voetbal. Jij bewondert zowel Cruijff als Vergaal. Je bekritiseert ze ook. Allebei? Ja, ik ben met Van Gaal niet on speaking terms. Ik heb, ik heb gezegd bij Giel Beelen... Uh, het is, het is een echt, echt een lul, maar wel een zeer deskundige lul. En daar sta ik nog steeds achter. En Het is natuurlijk een, een gechargeerde uh, opmerking. Maar ik weet ook dat, uh, naast het feit dat, dat het een eigenaardige... Uh, een nare man kan zijn, Louis Vrouw, ook een zeer warme man is. En zo zie je maar, het beeld dat wordt geschetst in de media van wie dan ook, dat, dat klopt eigenlijk nooit. En je moet eigenlijk, als ik ooit terugkom op televisie... dan probeer ik toch wel een compleet beeld van uh, mensen te schetsen. En ik heb misschien te veel de nadruk op de shit gelegd. Dus... Lijkt die een beetje op jou? <tus> nou zeg, doe mij een lol, hey. <tus> Ik hoop in ieder geval een, uiterlijk niet. Een, een lul, niet. maar een gecompliceerde lul. Ik bedoel, jij bent een lieve verlegen. Nee, ik ben, ik ben niet zo gecompliceerd. Nee, zeker niet. Niet. En van Gaal wel een oud Spartaan. Wat dat betreft zou die bij jou toch een streepje voor moeten hebben. Oh ja, ik zou hem blind aanstellen uh, bij Sparta. Bij Spartaan. Maar ja, we hebben nu Wiljan Vloet. En die probeert nu uh, de rommel op te ruimen. Ja. Je hebt besloten om, althans voorlopig, hè, niet meer op tv uh, te komen. Ja, zeker een jaar of twee, drie kom ik niet op tv. Nee. Dus je kan ook voor je boek geen reclame maken in de Wereld Draait Door? Nee, dat heb ik ook niet gedaan. En toen wilden ze per se toch uh, er aandacht aan besteden. En toen hebben ze een paar jakhalzen langs gestuurd. En die zijn langs mijn vrienden gegaan. Ja. Nee, dat was best een moeilijke keuze. Want de uitgever zei ook van ja, lekker bij de hand. Ga nou bij de Wereld Draait Door zitten. Dat scheelt 5000 exemplaren. Echt waar zoveel? Dat... In één klap? Dat denk ik wel, ja. Maar het was voor jou geen reden om te zeggen, nou voor deze ene keer dan. Nee. Ga je wel? Nee, dat, dat zegt dat over ja, een paar jaar. Dus, uh, wordt het dan nou, weer... over vaders en Zonen wil ik ook over een jaar of twee, drie graag maken. Daar denk ik in eerste instantie aan. Maar als ik incidenteel uh, word opgeroepen over een jaar of twee, drie... voor een voetbalprogramma, maar niet structureel... dan wil ik af en toe wel mijn zegje doen. Maar weet je wat is als je elke week daar zit... En, en, en Johan Derksen zie je dat twee, drie keer in de week doen... ja, dan, dan herhaal je jezelf zo vaak... Daar, daar, ja, daar word je ook niet uh, vrolijk van. Je wilde terugkeren dan, las ik, als een genuanceerdere Hugo Borst. <kijkt> nou, nee, la laten we zeggen dat ik in mijn uitingen... compleet probeer te zijn. Het was nu te gechargeerd, te eenzijdig. En uh, daardoor ontstaat het beeld dat ik uh, alleen maar uh, om me heen kan trappen... terwijl ik een zeer constructief mens kan zijn. En ook graag ben. Ik, was je, was ik je... ben positiever dan, dan mensen denken. Denk je dat, dat er voor... Ik noem het toch maar eventjes, uh, kortweg, een genuanceerdere Hugo Borst... net zoveel belangstelling is als voor de oude Hugo Borst. Ja, dat is dan jammer. Als ze me niet moeten, omdat ik niet genuanceerd ben, dan, uh, dan, dan, maar, niet. dan, dan maar niet. Nee hoor, dat, dat, dat, dat maakt niet uit. Was je in dit gesprek al heel genuanceerd? Uh, nou, ik heb gezegd waar het op stond en uh, ik neem daar geen woord van terug. Maar is dat, is dat de Hugo Borst van de toekomst? Je was alweer vrij uitgesproken over nou, ik bijvoorbeeld heb, ik heb van ja, of Frits Barend. Ik heb gezegd Frits Barend, uitstekende journalist. Maar op het gebied uh, over Johan Cruijff kan ik hem, hoe ik mijn best ook doe... niet serieus nemen, omdat hij volledig eenzijdig geïnformeerd wordt. Nou, hij wordt misschien ook wel van de andere kant geïnformeerd... maar hij is opinierend, staat hij aan de kant van zijn vriend Johan Kruif? En dat snap ik, want als je bevriend bent met iemand, is het ook lastig... Om iemand hard aan te pakken. Ja, waar die dus... overigens geen geheim van maakt. Nee, zeker niet. Uh, dus wat dat betreft weten we vanuit welk hoek Frits praat. We gaan hem inderdaad zo weer spreken. Ik dank je voor dit gesprek, Hugo Borst. <applacht> en zo, zo direct hoort u Garri van Pingsteren over China... en de rapper winnen over de, onder andere de musical Ramses. Maar nu eerst het NOS Journaal met Dick de Haar. Radio 1. Het NOS Journaal. Door de nieuwe economische sancties van de EU vertrekt Shell per direct uit Syrië. De oliemaatschappij kan niet zeggen wat het effect van het vertrek zal zijn. In Syrië werken enkele tientallen mensen voor Shell. Het bedrijf haalt zo'n 13.000 vaten olie per dag uit Syrië. De politie gaat niet verder met kleine camera's op de helmen van politieagenten. Het was een proef, maar het systeem wordt voorlopig niet ingevoerd. Camera's op de helmen waren vooral bedoeld om geweld tegen de politie te voorkomen... en om mee te helpen aan het opsporen en vervolgen van verdachten. Maar beide doelstellingen zijn niet gehaald, zegt minister Opstelten. En de provincie Flevoland naar de rechter om alsnog 240 miljoen euro van het Rijk te krijgen. Dat geld was beloofd voor de aanleg van natuurgebied Oostwaarderswold. Maar staatssecretaris Bleker ziet niets meer in het project. De provincie had al 140 miljoen euro geïnvesteerd in dat natuurgebied. En het waren de hoofdpunten. ANW-verkeersinformatie. Ah, er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade 6 kilometer door werkzaamheden. Na 13 van Rotterdam naar Den Haag... tussen David Berkel en Roderijs en Delft-Zuid 6 kilometer... is een flink ongeluk gebeurd en er is maar één rijstrook open. verkeer van Rotterdam naar Den Haag kan beter omrijden via Gouda... over de, A12 en daarna de, A... over de A20 en daarna de A12. Je moet dan keren bij Gouda. Na 13 de andere kant op vanuit Den Haag... vielen door datzelfde ongeluk bij Delft-Zuid 5 kilometer... Dan de A27, breda richting Utrecht. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorken, 12 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Omrijden kan het beste via Den Bosch. De andere kant op loopt het vast vanuit Utrecht. Tussen Noordeloos en Werkendam, 6 kilometer. Dit is radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. En welkom terug hier bij Vrijdagmiddag Live vanuit Café de Kroon... aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Gary van Pinkster hoort u zo direct. Zij is van Klingendal en ik vraag haar of China eigenlijk wel in staat is... om Europa te helpen. En de rapper Winnen bekeek een kinderfilm, Dolfje Weerwolfje... en een musical over Ramses Jaffi. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AfroVML, of bekijk ons via Radio1.nl. De Tweede Tafel de tafel waaraan wij bekende en vooral veel minder tot totaal onbekende Nederlanders vragen te reageren op de actualiteit in al haar facetten. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de taal. Vandaag aan tafel twee leden van de PVV... die zich hard maken voor het nieuwe voorstel van de Tweede Kamerfractie... om het u zeggen tegen leraren door leerlingen herin te voeren. Dit om het respect jegens de docenten van leerlingen weer gestalte te geven. Aan tafel dus. Bij mij zitten blaffe botsma en schold Meneer, meneer, welkom. Ja. Laat we eerlijk zijn, gaan we tutoyeren of vouvoyeren? Pardon? Gaan we tu of foe foyeren? Hé, hey, oppassen, moppie. Ik mag dan in brievenbussen pissen. Maar een voyeur ben ik niet, hè. Ik zie wel eens een tepeltje, natuurlijk, per ongeluk. Maar zelden expres. Ik bedoel, zeggen we je en jij tegen elkaar of u? Wat denk je zelf? U dan maar. Laten we eerlijk zijn. Ik zeg ja, maar u, vanwege het respect. Juist. Er hebben zich in het verleden incidenten voorgedaan, laat we eerlijk zijn... ook met u in de hoofdrol, waardoor dit voorstel, laat we eerlijk zijn... curieus overkomt, laat we eerlijk zijn. Nou, kijk, alle mensen die ik gestalkt heb, vanwege bijvoorbeeld hun hondje... heb ik altijd in de u-vorm bedreigd. Hè? Ik heb altijd gezegd, ik verbouw uw gezicht, wilt uw tandjes rapen... ik breek allemaal uw benen, ik hou uw hondje door de gehaktmolen... altijd met respect dus. Meneer Botsma, jij, uh, excuus, laat we eerlijk zijn, u dus. U hebt in het verleden wel eens in een horecagelegenheid, laat we eerlijk zijn een kopstoot gegeven. Ja, dat zeggen ze, maar ik vroeg gewoon, meneer, wilt u een kopstoot? Nou, die wou je niet, en toen vond ik dat respectloos, en toen heb ik de aanbieding van een gecombineerd drankje, bier en jenever, dus vertaald in een letterlijke versie van die tractatie. Uh, laten we eerlijk zijn, dat maakt dit voorstel op zijn minst opmerkelijk. U geeft allebei les op het VMBO, waarin? Uh, maatschappijleer. Karate en uh, cagefighting. Laat we eerlijk zijn, is dat bij u niet hetzelfde vak? Uh, inderdaad, inderdaad. Ja, ja. En hoe spreken de leerlingen u aan tegenwoordig? Nou ja, het is ons toekomstig electoraat. Dus wij hebben ze vanaf het begin gedrild in nette omgangsvormen... en enorm veel respect. Dus, laat we eerlijk zijn, hoe spreken ze u aan? Nou, in mijn lessen is het sieren of uh, majesteit. Een grote roerganger. Grote roergar. Terwijl u, laten we eerlijk zijn, meerdere malen wegens rijden onder invloed bent ingerekend. Ja, die hond van een agent die vroeg, heb jij gedronken? En toen zei ik, jij, jij, jij, voor jouw maffe pingwin is het u. He? Ben jij onverantwoordelijk dronken? Nee. Bent u dranktechnisch alle controle kwijt? Natuurlijk, meneer agent. Na vier flessen whisky? Ik weet niet eens meer dat ik besta. Kijk, zo kan het ook. Kwestie van respect. Nu zijn er in ons land, laten we eerlijk zijn... ook steeds meer leerkrachten van hmm. alchtonen origine. Hoe zouden leerlingen die moeten aanspreken? Ja, Sultan of uh, Ayatollah. Nee hoor, dat is een geitje. Nee, laten we eerlijk zijn, serieus. Nu zeggen leerlingen met groot gemak zaken als... vuile klootzak top naar je land. Kan dat? Nou, dat hangt van het land af. Maar ik zou altijd beginnen met... Land. Dus rot op naar uw land, stiekende kamelekusser. Respect dus. Ja, nou is het natuurlijk ook aan u, laten we eerlijk zijn, als volksvertegenwoordigers, om het goede voorbeeld te geven. Is dat zo? Weer iets nieuws. Maar hoe denkt u die behoefte aan respect zelf gestalte te geven in het parlement? Hè? Hoe gaat u bijvoorbeeld om met de minister-president... die, laten we eerlijk zijn, in ieder geval door de Kamer serieus genomen dient te worden? Wat zegt u <lacht> tegen hem als u van mening verschilt? Nou, dat is simpel. Hé, hey, hey, doe, doe even, even normaal, man. man. Juist, reuze stappen voorwaarts richting beschaving. Nou, de kunst nog weg en dan komt alles goed. Doe, doe even, even normaal, man. man. Marjan Luif, Pieter Bouwman en Marijn Scholten horen u. Voor welke oplossing de Europese leiders ook kiezen om de crisis op te lossen? Een land als China zal er volgens veel van die leiders een rol in moeten spelen. Het lijkt waarschijnlijk voor veel mensen de omgekeerde wereld. Het rijke Europa dat eh, met opgegeven hand naar China gaat... Of China die hand ook gaat vullen, dat vraag ik zo direct aan Gary van Pinkster... China-expert van Klingendaal, het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen. Welkom, Gary. En ook aan tafel Winston Bergwijn, beter bekend als rapper Winnen, die voor ons naar Dolfje Weerwolfje en Ramses The Musical is geweest. Eh, heb jij wel eens over de, over de, over de crisis gerept eigenlijk, Winnen? Nee, nog niet. Dat ben ik eigenlijk ook niet van plan. En, en wat denk jij hoor, als je hoort dat uh, wij hulp vragen aan de Chinezen? Dan denk ik dat er iets niet klopt. Want? Ja, ik denk niet dat wij hulp nodig zouden moeten hebben. Het is wel leuk dat je dat zegt. Want... De Chinese Harry bevolking vindt dat over het algemeen ook. Hè? Oh, die, die, zeggen ook die, van dat die zijn het met winnen eens. Die, die zijn het met winnen eens. Die zeggen ook van... hoe kan het nou toch zijn dat een nog steeds arm land... en een land waar van alles nog niet klopt... en waar uh, huisvesting nog moeilijk is... waar scholing duur is... waar mensen moeite hebben om goede medische voorzieningen te krijgen... hoe kan het nou zijn dat een land waar de bevolking nog zo arm is... als de mensen van Suriname of van Jamaica... Mm -hmm. dat die dan dat Rijk Europa moet gaan, moeten gaan helpen. Dat, dat klopt ook voor de Chinese bevolking dat Zelf eigenlijk niet. helemaal niet. De redenering hier... Althans is, ja, China is nu groot, machtig en rijk geworden... door onze aankopen, door onze investeringen. Dus mogen wij nu wel verwachten, nu zij bulken van het geld... dat ze ons helpen nu wij in de problemen zitten. Ja, daar zit in die zin wat in dat die Chinese overheid... de overheid heeft heel veel geld. Hè? Dat komt ook door alles wat China geëxporteerd heeft. Daar is voor betaald in euro's en in dollar's. En dat geld is in de handen van de overheid gekomen. Niet zozeer in de handen van de bevolking. Zeker die buitenlandse valuta. Dus je hebt eigenlijk wat ze noemen een rijk land... Uh, een rijke overheid met Rijk een arme bevolking. Uh, wat zou het belang dan van die overheid zijn om ons te helpen? Ja, die overheid uh, bekijkt het wel anders dan de bevolking. Want die zegt... Uh, ja. Stel nou dat die euro instort, of die economie daar nog verder instort... dan valt een enorm belangrijke exportmarkt voor ons weg. Want het is de belangrijkste exportmarkt voor China. Daar gaat iets van 20 procent van de Chinese export naar Europa. Merken ze daar nu al iets van onze crisis? Hier? En dat merken ze al nu al goed. Ja? Want je hoort berichten uit het zuiden van China... dat fabrieken daar al heel veel moeilijkheden hebben of moeten sluiten. Of eh, bijvoorbeeld ook hun werknemers onder nog grotere druk zetten... om voor weinig geld te werken. Want eh, ze voelen daar onmiddellijk... als er maar een paar procent het teruglopen is... van de Vraag naar Europa, voelen ze dat daar onmiddellijk. Dus daar uh, en dat zijn, is waarschijnlijk ook nog meer aan de hand. Het gaat er waarschijnlijk nog slechter mm -hmm. dan dat de Chinese media ook vertellen. Wat dan dat het wij is, weten. Dan dat wij weten. Het is, het, over een week is die die eurotop. Dan, dan moet het allesomvattende plan komen. Uh, denk jij dat, dat uh, daar onderdeel ook van zal zijn... dat China inderdaad geld gaat geven aan Europa? Ik denk dat China dat wel uh, bereidheid gaat tonen. Die hebben al gezegd, we willen graag via het IMF geld geven... voor het internationaal monetair fonds. Niet rechtstreeks aan Europa, aan dat noodfonds. Nee, nee wel... nou, niet zozeer rechtstreeks aan het noodfonds want dat, ja, dat ziet er ook allemaal een beetje gammel uit. Het is niet duidelijk wat daar de regels van zijn. Zeggen We vinden het veiliger, beter om het te, via het IMF te doen. Daar hebben we meer vertrouwen in. Mm -hmm. En het kan zijn dat China wel besluit... Uh, om met investeringsfondsen... een soort koopjes uit de markt te gaan halen. Hè? Om te kijken van welke infrastructuur, havens, uh, spoorwegprojecten waar... Kunnen wij in Europa opkopen... Nou, ik denk wel dat, dat, ze, dat, dat ze gaan kijken wat er aardig te koop is. En wat, wat van voordeel ze zijn om het te doen. Ze hebben natuurlijk ook in Griekenland al de haven gekocht. Dus ze hebben daar zeker belangstelling voor. En er zijn ook veel mensen die zeggen binnen China van... dat is veel slimmer als we dat doen dan als we dat geld uitlenen... wat we misschien niet terugkrijgen. Ja, ik las net in Frankrijk al wijnvelden opkopen ook. Ja, ja want dat, China drinkt heel veel wijn, dus ja. dat soort dingen ook. Het uh, is heel populair geworden. De prijs van Franse wijn is enorm gestegen door de Chinese vraag. Uh, toen ik in China was, was het nog heel gebruikelijk. Begon wij net om, dat met, om dure Franse wijn te serveren... met veel ijsblokjes, rode wijn. Uh, maar langzamerhand is er ook een cultuur aan het ontstaan... dat mensen dat dat de wijn geven. echt gaan waarderen. Maar... En in ieder, geval, in ieder geval de naam van die wijnen. Dus je, ja, ja. je maakt er heel goede sier mee om een hele dure wijn te schenken. Maar, zeg je, tegelijkertijd snapt de bevolking het niet zo... Hè? als, als, als de Chinezen hier uh, investeren laat staan... Uh, uh, geld geven. Gaat dat dan voor sociale onrust zorgen, denk je daar? Uh, dat weet ik niet. Ik denk dat wat voor sociale onrust kan zorgen, sowieso een teruggang van de Chinese economie is. Daar is de Chinese overheid ook heel bang voor, want wat ze nu pas gedaan hebben, is gezegd van nou uh, we gaan de banken weer meer ruimte geven in China om geld uit te lenen. Dat nieuws maakte ook dat de beurzen hier in Europa ja. meteen omhoog gingen. Want niet alleen de Chinese centrale bank, niet maar ook anderen die doen ook dat. Andere, ja. Ook anderen, maar dat Chinese signaal was ook een belangrijk signaal. Maar het is dus omdat de Chinese overheid ziet nu... van als we dat niet doen, dan krijgen wij misschien ook wat te maken met een recessie. Eerst waren ze nog kort geleden waren ze eigenlijk vooral bang... dat China de economie oververhit raakte, maar die angst is dus nu ongevaardig angst voor recessie? Sterker nog, ik, we lazen vandaag dat een, een, een Chinees hoogleraar Financiën... Eh, Lang heet hij, die, die zegt... Ja, China, dat, dat is helemaal geen uh, krachtig en rijk land. Het is bijna failliet. De, de cijfers die wij hier horen, die kloppen helemaal niet. Nee, ik denk dat hij dat wel wat extreem stelt, hoor. Ik denk niet dat China bijna failliet is... maar er zitten zeker in dat Chinese systeem... en in de Chinese bankwereld een heleboel zwakke plekken. Want wat je krijgt en waarom de overheid ook zo uh, aanvankelijk zei... Van we moeten niet uh, te veel geld door die banken laten uitlenen... is, als je weer mag uitlenen als bank... dan gaat dat veel naar projecten die eigenlijk niet veel opleveren. Maar naar vrienden van die banken, staatsbedrijven ook... die dan eigenlijk uh, geen winst mee te, weten te maken met dat geld. Er dus, zijn ook nog steeds bijna allemaal staatsbedrijven, uh, toch? De, ja, er was het idee was er gedacht dat er heel veel privébedrijven uh, op zouden komen. Die zijn er ook wel ten dele. Maar de laatste tijd is juist weer een beetje tendens naar die staatsbedrijven. Dus er gaat heel veel... Uh, geld eigenlijk dan wordt er uitgeleend... waarvan het heel onduidelijk is of dat terug gaat komen. Dus in die zin zijn vooral lokale banken en provinciale overheden... hebben te maken met, met grote schulden. En dat kan dus weer erger worden als nou China ook weer die geld kan En dat opentrijd. zal niet leiden tot onvrede vanuit die hoek? Uh, ik denk dat dat, want dit is een probleem wat China vaker heeft gehad... ik denk dat dat nog mee zal vallen. Ze hebben ik het, het nog wel in de hand. Ze hebben het nog wel in de hand. Ze hebben natuurlijk als overheid grote financiële reserves. Hè? Ze hebben ook veel meer eigenlijk middelen om in te grijpen in de economie... dan dat het hier zo is, omdat mm -hmm. de overheid veel meer economisch controleert... veel meer dirigeert in die economie. Nog Daardoor steeds. kunnen ze veel, makkelijk, veel makkelijker knopen doorhakken dan ja, de leiders hier in Europa. Ja, veel en veel makkelijker. Dus dat, dat is nog steeds wel zo. Ik denk alleen dat de bedreiging is als er een recessie komt, ook in China dan heb je kans dat er heel veel onlust komt. Maar als ze, als ze, als ze dat gaan doen, hè, als ze Europa gaan helpen... dan zullen ze er ook iets voor terug willen, toch? Ja, wat, wat China wil als ze bijvoorbeeld inderdaad in dat IMF gaan investeren... is dat ze zeggen, nou dan is het toch redelijk... als wij ook meer stemrecht krijgen in dat IMF. Als wij meer te vertellen krijgen. Eh, dat zou waarschijnlijk gaan ten koste van de Europese landen. Amerika is er heel erg tegen dat China daarin gaat zitten. Ook omdat nu is het zo dat, China, dat Amerika heeft zoveel stemrecht heeft... die kan eigenlijk elke beslissing kan, kunnen ze een veto over uitspreken. Als enig land hè, in dat IMF. Als enig ja. IMF, naarmate andere landen en bijvoorbeeld China... meer stemrecht krijgen, kan, dat, kan, die meerdra, kan dat, dat, dat vetorecht van Amerika een beetje in gevaar komen. Is dat goed dus, of is dat slecht? Nou, uh, Amerika vindt dat in ieder geval heel slecht. En ik weet ook niet of ik dat nou zo goed zal vinden. Want ik weet niet of ik China nou in die zin zo vertrouw... dat ik zou zeggen van, die hebben het dan altijd wel het beste met Europa en Amerika Want dat zou er dan kunnen gebeuren wat niet goed is? Ja, ik denk dat China dan uh, een beleid zal gaan voorstaan wat vooral... Uh, China ten goede komt, is ook wel een beetje logisch. En wat uh, misschien nog wel meer ten koste gaat van Europa en Europa nog verder zal verzwakken. Bijvoorbeeld? Uh, nou, als je nu ook kijkt, bijvoorbeeld wat China graag ook in het IMF zou winnen... is dat ze uh, hun munteenheid, die is nog steeds niet vrij uh, inwisselbaar... Hè, dat, is, dat is ook nog onder overheidscontrole... dat die bijvoorbeeld in het mandje van munten komt te liggen... waarmee het IMF rekent. Hè, want nu zitten daar uh, de dollar in en de euro en, en de pond en de Japanse yen. En ze zeggen, waarom zouden er niet ook de Chinese yuan in komen? Uh, dat maakt de risico's voor de Chinese overheid geringer om dat geld uit te lenen... omdat ze in ieder geval geen valutarisico lopen... Het maakt de positie van die munt ook verder sterker. En het maakt... Maar waarom zou dat voor ons niet goed zijn? Ja, omdat die munt, uh, juist omdat die Chinese, economie, die Chinese overheid die economie zo dirigeert... en die munt niet op dezelfde manier meespeelt... volgens dezelfde regels, internationale regels meespeelt... als de dollar of de euro. Want de Chinese overheid zegt, nou, die munt is zoveel waard... en dat mm -hmm. bepalen wij... He, zo, er is wel iets van buitenlandse invloed op, maar niet veel. En die kan dus daarmee op een hele andere manier economisch omgaan en veel meer in zijn voordeel handelen dan dat je met de dollar of de euro kan. Want... Jij redeneert niet, niet, zolang het ook goed gaat met China en wij dus ook zaken kunnen blijven doen met het land, vice versa, is het voor allebei goed? Nou, dat wel, maar niet op alle... Ik denk niet dat wij al te veel uh, beslissingsmacht over onze eigen economieën in handen van China moeten leggen. Daar vertrouw ik China dan niet helemaal in. Wat zouden we... ze dan nou verkeerd kunnen doen met die macht? Uh, nou ja, bijvoorbeeld zoiets als dat je kijkt naar dat, uh, naar dat opkopen van infrastructuur. Hè? Ja. Uh, als dat meer zo wordt, als op een gegeven moment onze elektriciteitsbedrijven... of onze uh, spoorwegen in handen zijn van handen de Chinezen... Komen. dan denk ik dat dat voor ons toch een bepaald zekerheidsrisico geeft. Maar denk je winnen? Wel of niet? Die Chinezen niet, erbij? Ik, niet? ik zou zeggen nee. Jij zegt nee. Waarom zeg je nee? Ja, ik kan er eigenlijk niks zinnigs over zeggen, maar... Ik, nou, het is ik, wel ik, ik, ik denk dat je wil dat er uh, zo weinig mogelijk mensen uh, bemoeien met jouw zaak... om het zo maar te zeggen. Ja, eh, zo de, denken ze in ja. China ook. Ja. Dus wat dat betreft dat komt, komt dat ja. overeen. Waar je wel wat zinnigs over gaat zeggen... denk ik, vermoed ik, hoop ja. ik zo direct. Dat is de musical Ramses en de film uh, Dolfje weer Wolfje. Mm -hmm. Nadat we geluisterd hebben naar Frederike Spicht. Running from his shadow That is how he's found He played the streets of Luther On a screaming slide guitar He didn't need the spotlights To feed his inner star Hear him how Come across the dark man Dogman van haar nieuwe album Land. Dat album kun je trouwens winnen als je weet... met welk Nederlandstalig nummer C doorbrak Frederikenspicht in Nederland. Eén dingetje zeggen was in 1988. Als je het weet, mail het naar vrijdagmiddaglive.avro.nl... en dan kun je dus die nieuwe cd Land winnen. De gastrace dan. Rapper Winston Bergwijn, oftewel winnen. Yes. Uh, je bent natuurlijk heel bekend in de rap scene, uh, uh, daarbuiten misschien iets minder... maar wellicht dat mensen je ook kennen van dat uh, prachtige programma met Ali B... waarin je een duet uh, uh, of een eigen, eigen versie hebt gemaakt van het nummer van Henny Vrienden, 32 jaar. Klopt. Hoe was dat om te doen? Hele mooie ervaring. Het is totaal andere muziek dan die jij maakt, Nou, dat valt op zich wel mee. Hij maakt reggae en uh, ik maak dan hip hop, En ik denk dat die twee muzieksoorten uh, best wel dicht bij elkaar liggen. Heb je het gezien, Gary? Nee, helaas niet. Ik, ik zou het wel graag zien. Je, je kan het ja. online terugzien. Oké, okay, dan ga ik ja. kijken. Ken je winnen of ken je Henny Vrienden? Henny Vrienden ken ik wel, maar winnen ken ik niet. Bij deze oh, uh, <laughs> kennis maken. Ja, ja. Aangenaam. <laughs> uh, winnen, je bent geweest, uh, ik zei het, naar de uh, musical uh, en een film. Uh, de musical over Ramse de film Dolfje Weerwolfje. Zullen we met de musical beginnen? Ja. Hoe was het? Hele leuke ervaring. Ik uh, kom anders nooit in, uh, in het theater. En ik ga dus ook. Nooit naar... niet in theater? Ja, zelden of nooit. Ik heb een paar vrienden die spelen. En als zij dan in de buurt spelen, dan ga ik wel eens kijken. Welk theater was het? Een um, theater in Den Haag. Iets met Koning in de naam. De Koninklijke Schouwburg. Volgens mij was dat. Ja, het ah, ja. ja. is ook een mooi ouderwets theater. Heel mooi theater, hele mooie ambiance. En de voorstelling? De voorstelling was heel erg goed. Ik heb natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal, maar. Um... Wat stelde je erbij voor? Eigenlijk precies wat ik gezien heb. En wat de... was het? Wat zag je? Um, ja, mensen die spelen op een, uh, op een podium met uh, heel weinig, uh, uh, hoe noem je dat? Props, om het zo maar te zeggen. En dus heel at erg attributen, at heel erg goed hun stem en hun uh, mimiek en uh, hun lichaam gebruiken om een verhaal te vertellen. Ja, het is een musical over Ramses Shafi. kende je Ramses? Ja, de naam wel eerder gehoord. Eén of twee nummers. Maar het hele repertoire van de man kende ik niet. Nee, ja. dat kende ik dan weer wel. En zijn en verhaal de kende ik bewonderaar van Ramses? Ja. Als, als, het uh, is een van de eerste platen die ik inderdaad gekocht heb. Dus die had ik uh, Mooi. een soort plaat met een geverfde voorkant, herinner ik me. Maar ik, was er, ik kon al die liedjes inderdaad toen de tijd meezingen. Die ook weer in die musical te horen zijn. Vaak, als er kritiek is op musicals, dan is het dat het uh, onnatuurlijk is. Hè? Mensen lopen, barsten ineens in gezang uit. Dat ja, had jij niet. Nee, helemaal niet. Het, het, het, het, het uh, vloeide, zeg maar, of het liep vloeiend in elkaar over... Het is het leven van Ramses. Ja, het, Wat aan je voorbij trekt? Ja, het is um, het verhaal van Ramses wordt verteld. Um, een, een, zeven, of een jongetje dat uh, het kind is van een Russische moeder, een Egyptische vader. En op zevenjarige leeftijd op een trein naar Nederland gezet wordt. Daar in een terecht terechtkomt. Volgens mij een weeshuis. Um, eigenlijk een heel eenzaam bestaan leidt. En het verhaal wordt... Uh, zeg maar op het theater verteld in een uh, setting van een verplegingstehuis... waarin je de oude versie van Ramses ziet, een jongere versie van Ramses. Uh, Lisbeth List, nee. uh, zijn toenmalige partner Joop, en uh, een verpleger. En uh, Ramses Chaffin is in een soort van uh, delirium terechtgekomen... en is eigenlijk gewoon dialogen met zichzelf aan het voeren. Ja, want hij zat inderdaad in een verpleeghuis aan het eind... en hield ook van drank. Uh, ben je in, in de artiest Ramses nu geïnteresseerd, geraakt? Ja, heel erg. Want ja, de, de op, muziek op, vond je ook mooi? Ik vond de muziek heel erg mooi. En het grappige is dat ik uh, uh, afgelopen week best wel veel kritiek heb gehad... van verschillende mensen. En ik heb iedere keer gereageerd met Laat Me. Het, en, het, het lied Laat Me van Ramseshafi? En, en, en, en het, en het stuk werd afgesloten met het nummer Laat Me. Dus... Uh, dat staat ook ik kom op, op dat album waar jij, wat jij het net over had. Ja, hoewel dat niet Garry? het meest bekende was. Nee. Toen, dat, is, dat is later toen die dood ging bekend geworden. Maar toen de tijd was het vooral natuurlijk de pastorale. Het ja, uh, Lisbeth List. Met Lisbeth ja. Lisbeth List, dat vonden wij allemaal erg mooi. En dan heel hard dat draaien op je, okay. op je kamertje boven hè? In, uh, Bij mijn ouders thuis nog. Ga je ja. iets met die muziek doen, willen van Ramses? Um, ik ga er sowieso naar luisteren. En uh, ja, in... in uh, Hip-hop commu community, zoals wij dat noemen, staan we bekend om het samplen. Dus wie weet dat ik Stukjes ze een keer van andere artiesten gebruik. En dat gewoon loopen. Dus wie de, weet. De film dan, Dolfje, weer Wolfje. Ja. Ja, ook, ook niet iets waar jij op jouw leeftijd, denk ik, vanzelf naartoe zou gaan. Nee, niet, uh, niet, niet direct, inderdaad. De, Desalniettemin, toch spannend? Ja, ik heb, ik heb een zusje van 12. Dus het was een uitgelezen kans om haar mee te nemen naar de bioscoop. En hoe vond ze het? Ze vond het superleuk. Superleuk. Ja. En ja. jij? Ik, ik heb er ook van genoten. Want het is een. Het is, een, het is van Paul, naar een verhaal van Paul van Loon. Paul een kinderloon schrijven. Inderdaad. Uh, een Gieselfilm? Nee, niet echt. Het is, het is meer een, een familiefilm. Het gaat over. Het gaat over een, een, een klein blond jongetje. Met platina blond haar, moet ik zeggen. En een brilletje. Wat te vondeling gelegd wordt. Uh, in een jong gezin terechtkomt. Uh, dat al een zoon heeft. En op uh, de nacht. Uh, van zijn zevende verjaardag, bij volle maan in een weerwolfje verandert. In een weerwolfje? In een weerwolfje. De straat op gaat, kip van de buurvrouw op eet. En dat vond jouw kleine zusje niet eng allemaal? Nee, dat is niet. Dat was een levende kip. Een levende kip inderdaad. Met huid en haar opgegeten. En kan jouw kleine zusje heel goed tegen enge dingen? Of denk je dat andere kinderen het ook leuk vinden? ik denk dat andere kinderen het ook heel erg leuk gaan vinden. Omdat het is op een hele speelse manier verfilmd. Ja, de, op musicals is vaak kritiek, ik zei het net, maar op Nederlandse films ook vaak, hè? Ja, ik, heb, ik, um, ik kijk eigenlijk nooit naar Nederlandse films. En er zijn maar een paar die ik leuk vind, die kan je op één hand tellen. Dat is Turks fruit, volgens mij. Ja, ja. Um, Dat is alweer een tijdje geleden. Ja, Amsterdam Vond ik een hele leuke film. En er zullen er nog wel een paar zijn. En deze? En deze die gaat niet in het rijtje van die andere films. Want dat zijn, uh, Zo goed was voor mijn niet. gevoel, klassiekers. Maar het is wel een hele leuke film. Maar zit er een, zit er een, ja, een soort boodschap in? En wat is de moraal en, van het verhaal? Een jongetje niet, wat een weerwolfje is? Ja, er zit niet heel erg veel diepgang in. Het gaat gewoon over een jongetje wat uh, een weerwolf wordt. En uh, op een gegeven moment op zoek gaat naar zijn oorsprong. En erachter komt dat, uh, dat hij een thuis heeft. Dat je ook als weerwolfje uh, uh, best leuk of normaal of geaccepteerd kan zijn. Exactly, precies. Als je nou uh, moet kiezen tussen die twee, tussen die musical of de film... wat, wat zou je aanraden? De musical. De musical, ja. want? Um, veel meer diepgang. Um, ja, de, de muziek speelt voor mij dan een hele grote rol... omdat ik daar dan van kan genieten... Ja. En uh, ja, je komt echt iets te weten over het leven van uh, iemand... die veel betekent heeft voor uh, de Nederlandse muziek. Je, had jij jouw kaartjes gekocht voor de musical? Nee, nog niet. Maar misschien dat ik dat wel ga doen. Hoewel zo? ik het altijd heel moeilijk vind als je dus een artiest kent... als het, het origineel zeg maar, van die artiest dat mm -hmm. iemand anders dat dan speelt. Ja. Dat, is heel, dat vind ik dan altijd uh, Je blijft, toch de, originele moeilijk, ik, je je blijft zien, de originele Ramses voor je zien. Je blijft de originele Ramses voor je zien. Dat is heel moeilijk ja. om dat zo te ja, doen dat, dat het dan overtuigt. Dat niet. Nee, nee. Ja. want jij ja. kent de originele ja. Ramses niet. Nee, Nee, die ga je nu leren kennen. Die Misschien vind je niet, die wel minder die ik goed niet dan de Jusper Ramses. Nee, dat betwijfel ik. Nee. Het is, uh, want het was wat jij zegt, hè, op je zolderkamer... en dan bijna dwepen met die muziek. Ja, zeker, ja. De pastorale, dat was de duet met Lisbeth List. Had dat ook in die musical? Uh, kan, jij ik, weet. Kan, ik, kan ik me niet herinneren. Kan je, je niet herinneren. Ik, als je gaat, Gary, wens ik je heel veel plezier. Dank je Ik dank je, wel. je voor je uitleg over de rol van China bij de eurocrisis. En winnen dank uh, voor de gastrecensie. Allebei. Uh, zodra ik er nog veel meer in vrijdagmiddag geluid moet... gewoon even blijven luisteren na het NOS Journaal. AVO. In Alpium, het cultuurmagazine van Radio 1 deze week... Arthur Dokters van Leeuwen, topambtenaar en sprookjeschrijver. Er was eens...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 Doneer nu ook op giro 6004 of ga naar zendingovergrenzen.nl. Ondernemers willen ondernemen. Daarom heeft ABN Amro Your Business Banking. Daarmee heeft u meer tijd om te ondernemen.